Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Duizenden mensen in de bijstand hielden te weinig geld over. Het ging mis bij een rekenvaard van de gemeente... waardoor 10.000 tot 15.000 mensen die in de bijstand zitten en schulden hebben... in de problemen kwamen... De gemeente gebruikte sinds januari een nieuw systeem om te berekenen hoeveel geld mensen minimaal moeten overhouden. Maar door een foutje kwam dat bedrag bij veel mensen tientallen euro's lager uit. Deze man die mensen bijstaat met schulden legt uit hoe erg het is. Het gaat bij een alleenstaande om zo'n 50 euro. Bij een gezin zo'n 75 euro per maand. We het hebben dus al over het absolute bestaansminimum. Dus als je daaronder gaat zitten, ja, dan komen er gewoon nieuwe problemen. Dan kun je misschien bepaalde rekeningen niet betalen. Dus dat is uh, zeker zeer ernstig. Veel deurwaarders willen het geld wel terugstorten, maar in veel gevallen kan dat niet omdat het al is overgemaakt aan de schuldeisers. Het Chinese bedrijf Huawei komt bij de gegevens van miljoenen mensen met een Telford abonnement. Dat staat in de Volkskrant dat een rapport heeft gezien. KPN waar telvoort onder valt zegt dat het er niet op lijkt dat er gegevens van klanten zijn gestolen, maar experts betwijfelen of dat wel klopt. Bewoners van 24 appartementen in Vlissingen stonden vanochtend ineens buiten. In hun flat brak brand uit in de meterkast. Ook was er een gaslek. Alle bewoners zijn inmiddels opgevangen in een buurthuis of bij familie. Er is niemand gewond geraakt. En goed nieuws uit het Suezkanaal. kanaal Er lijkt eindelijk beweging te zitten in het schip dat daar vorige week vastliep. Sindsdien staan er ongeveer 400 schepen vol met containers in de file. Die moeten eigenlijk zo snel mogelijk weer door, zegt verslaggever Charlotte Waaiers. Er zitten natuurlijk spullen tussen waarvan de waarde ook afhankelijk is. van ja, Om het even cru te zeggen, hoe snel ze aankomen. Dus uh, bijvoorbeeld paasgoederen, dat soort dingen, die moeten op tijd komen. Ook levend vee, en dat is natuurlijk ook gewoon, ja, het dierenwelzijn is een zorg daar. Een Nederlands bedrijf dat helpt bij de operatie, zegt dat de achterkant nu los is, maar de vuurkant... De voorkant zit nog wel muurvast. Het weer, in het noorden nog wat bewolking, later overal zonnig. Het wordt een mooi dagje met gemiddeld zo'n 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ernstig ongeluk is de A2 van Amsterdam naar Utrecht nog steeds dicht bij Vinkeveen. Op dit moment zijn ze aan het bergen. Verkeer van Amsterdam naar Utrecht kan omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Helaas gaat dat niet filevrij. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen naar de vesting en knoop in de 6 kilometer file. De vertraging is daar ruim 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 TV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 Thank you. I'll try all om je oren slaan heel de wereld zit achter ja. Kom dan bij mij in de lute staan. Tot jij mijn liefde voelt. Vond met zijn sterrenpracht.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 My mom, DJ, ain't playin' yeah. You tell them ladies hey, hurt Until the speakers blow Birthdays, pick a place, baby, we can go I like your iMax yes. You sure we no back She showing all for tax You ain't no slightly better, okay? Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 zes I love you end and where I we feel incredible, we feel no pain You got me feeling insane Got me struggling and know where you end And where I forget